De kans dat de Guantanamo-B-gevangenis dichtgaat is heel klein. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd. Volgens Gates is de tegenstand te groot in het congres... waar de republikeinen sinds de afgelopen verkiezingen een meerderheid hebben. Ze verzetten zich tegen het overplaatsen van de terreurverdachten van Cuba naar de Verenigde Staten. President Obama beloofde bij zijn aantreden dat Guantanamo-B begin 2010 dicht zou zijn...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 Drie uur geweest alweer, maar we zijn er nog urenlang met de mogelijkheid om vragen te stellen of antwoorden te geven via 0800-1121. Het leukste is als jij met de vragen komt, dus een vraag waar je mee rondloopt, waar je je van afvraagt hoe zou dat toch zitten, hoe zou dat toch komen en waarom is het zo. Nou daar is dit programma voor, bel naar 0800-1121 of uh, mail even, nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Of neem een kijkje op de chat, die is te vinden via www.nachtzuster.net... en dan op de chat klikken. Maar het leukste is als ik je uh, kan spreken van mens tot mens... en dat kan als je belt naar 0800-1121. Zo kun je bellen voor Dennis, die is op zoek naar een, uh, een vrouw... om op vakantie te gaan. Hij is niet zo uh, veelhuizend. Dennis is zelf 70... Hij uh, is blind, visueel gehandicapt, zo zou ik het dan zeggen. En hij wil graag op vakantie naar West-Europa een weekje... en is ook op zoek naar gezellig reisgezelschap. Er hoeft niet geknuffeld te worden, zegt hij zelf. 0800 1121 of omroepmax.nl als je interesse hebt. Hans wil graag weten waarom mensen zo'n 15 tot 20 keer per minuut met hun ogen knipperen. En uh, ja, we weten wel een beetje waarom, maar waarom zo vaak wil hij graag weten... Nico vraagt zich af hoe het zit met Amerikaanse of Engelse namen... Robert William Richard, waarom dat wordt afgekort... naar onlogische afkortingen zoals Bob, Bill en Dick. En waarom de afkorting CDN voor Canada staat... en niet de afkorting CND. Wat heel veel logischer lijkt inderdaad. En André wil graag weten of een lens of iets dergelijks mogelijk is... waardoor uh, zonnepanelen meer gebruik maken van de zon. Dus waardoor de, de zon wat uh, nog actiever op de zonnepanelen terechtkomt. Als je een antwoord hebt, 0800-1121. Dank je wel voor de zon. Daniel Louis en het Drentse bentje rondom hem. Skik met dankjewel voor de zon. Je luistert naar Nachtzuster op radio 1 van Max. En je kunt bellen naar 0800 1121 als je een vraag of een antwoord voor me hebt. Frank? Ja, maar mij. Hallo, mij. Ja, ja ik weet niet. Ik ben nu in de uitzending. Ja. Ja nou, ik dacht van, ik zet de radio uit, ik zit lekker tegen je te luisteren, dus ik denk nou, dat gaat ook makkelijk zo. Ja, het, is, het stelt eigenlijk niks voor, je belt gewoon het nummer en je bent op de radio. Ja, ja joh, leuk, leuk, leuk. <laughs> nou, dat moeten we nog maar afwachten. Nou, ik denk het wel. Hé, hey, um, ja, een paar weken geleden had je het over kraaien. Ja. En, um, en vroeger heb ik ook wel kraaien gehad en dus, zo, maar wat mij opviel uh, is het volgende. Ik, uh, het was, was uh, november, december. Ik heb zo'n vogelhuisje achter het huis staan en uh, daar gooi ik ook een keer weer voer in en dat eten die kleine beestjes allemaal lekker op. Hm. Maar als het morgen een uur of acht en s'avonds zich een uur of vijf, zes afhankelijk natuurlijk van, uh, van uh, de tijd van de zon, dan vliegen hier uh, kudders kraaien over het huis en ik denk van ja, leuk en aardig, ik zie nou die kleine beestjes te voeren, wat eten nou die grote kraaien? Volgens mij die kleine beestjes. Ja, weet ik veel wat. Ik, ik, ik, ik verdenk een of andere boer die met 100 kilo granen. Uh, uh, ergens aan de achterkant van mijn. Uh, van oh, jij wil ook, gewoon uh, weten wat, wat die bewuste kraaien. dan met z'n allen gaan eten dat ze bij jou overvliegen die moeten toch ook eten? Ja. Dus, en die kleine vogeltjes hier moeten ook eten, daar zal ik dan zelf voor. Ja. Maar die grote kraaien moeten ook eten, en die vliegen hier uh, vrolijk over met, uh, met honderdtallen. Ja. En die vliegen s'avonds ook weer vrolijk terug met honderdtallen. <laughs> Denk maar, als er nou 30 centimeter sneeuw ligt, wat eten ze dan? Ja. Nou, ik, ik, ik verdenk nog steeds een of andere boeren die met honderd kilo <laughs> op, op, op een weiland staan van, kom op, dat spul. Ja maar waarom? Niet. Waarom? Waarom zou die denken van een kraaien Kom met z'n allen bij mij eten. Je ziet juist altijd ja, de vogelverschrikkers je, op het land. Zie, zie je wel een kraai in je vogelhuisje? Dan passen bij mij twee, twee tortelduiven in. Dan houdt het op. Ja maar het is niet dat als je even niet kijkt dat ze met z'n allen jouw vogelhuisje tot op het uh, bot toe weg... Uh, <laughs> Dat, nee. dat er alleen nog een, een, een nee, zielig twijg. twijgje staat. Zo is het niet. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, dat doen ze niet. Maar ze vliegen vrolijk over. En ze krassen. En de ene kras harder. En denk van, dat zal wel een oude zijn of zo. Weet ik veel. Maar het gaat echt met honderden. En ik denk, ja, leuk. Maar jullie vliegen, jullie vliegen ook weer terug. En wat <laughs> heb je nou gegeten? Sneeuw? Ik, ik, ik kan me nog herinneren aan een uitzending van de televisie... dat er uh, uh, uh, ijsbrekers door het Twente Rijnkanaal gingen. Ik denk, nou ja... Als, daar valt dus ook al niks bij te halen voor die kraaien. Hè? Ja. Maar nee, wat eten die beesten nou als alles vol met sneeuw ligt? Er zijn geen knoppen van, van, uh, van, van, van bomen die uitkomen. Nee, maar waar, waarom vraag je dit specifiek af van kraaien? Waarom niet van alle vogels? Ja, omdat ik die. Ik, ik ben blind. Dus ja. die, die vogeltjes zie ik ook niet eens. Maar dat hoor ik dan wel van mijn familie van, ah, er zit dat en dat in je vogelhuisje. Maar waarom heb jij dan zo'n plezier van zo'n vogelhuisje, als je helemaal niet kunt zien wat daar komt knabbelen? Omdat, uh, ja, ik heb een, een, een vlinder- en vogeltuin aan laten leggen. Oh. Uh, ja, ik, ja, ik ben gek van natuur, dus uh, ik vind het heerlijk. Als ik morgens wakker word en ik hoor vogeltjes dan, uh, en ik weet wat het is, denk ik, ah, dat is weer een rood bosje. Die, eh... Uh, dat kun je horen. Ja, ja tuurlijk kun je dat mm. horen. Ja, ja, je denk... kunt alles horen. Ja, ja maar precies. Maar je moet opletten. Ja. Maar dan snap ik de vogeltjes, want het klinkt heel gezellig. Maar wat is er nou aan een vlinder dan als je blind bent? Uh, ja, ik ben niet blind geboren. Ik ben later blind geworden. Maar als je uh, vlinders ziet, atalanta's of dagbouwenogen of citroenvlinders of... Uh, hoe uh, we de dingen, die, die, die or oranje tipjes uh, van, uh, van, van uh, die, die, die, die witjes. <lacht> Ik dat, ja, die oranje witjes. Ja, ja. Nee, ja die or oranje tipjes heette die. Oh. Maar vroeger gingen we die, ja, die, die gingen je vangen en uh, je weet waar ze waar ze zaten en wat je ja, waar wij ze kon vinden. Een, een, een uh, citroenvlinder. Die zit op latiërs, maar dan wel wilde latiërs. En die heb ik ook in de tuinen. Nou ja, ik heb zelfs een, een, een, een huisje waar ze zich kunnen verstoppen... op het moment dat, uh, dat het begint te regenen. Maar dat huisje had je al toen je nog niet blind was? Of nee, dat heb nee, nee. Later... Uh, kijk, op het moment dat je het niet meer ziet... terwijl je al gezien hebt... Uh, moet je je wel realiseren hoe mooi de natuur is. En, ja. uh, ik probeerde mijn tuin zo aan te leggen dat uh, de, de vogels... En, en de andere beesten, de vlinders, ja, dat die daar plezier in beleven. Ik vind, ik vind dat gewoon leuk. En als dan iemand zegt van, ah, daar vliegt dat of daar vliegt dat. Of ik hoor dit of ik hoor mijn zus. Nou, leuk, leuk. liever bij oh. mij dan bij, bij uh, mensen die, die cobblestones in hun tuin hebben liggen. Die wat in de tuin hebben liggen? Cobblestones. Oh. Oh. oh, je bedoelt van die, uh, uh, van die artistiek ingerichte tuinen? Ja, met heel veel cement en heel veel, uh, veel steen en heel weinig planten. Die je bij wijze van spreken moeten stofzuiger control maken. Uh, dus ook... jij geniet eigenlijk al van het idee dat, het, dat mensen je kunnen vertellen dat het mooi is in je tuin? Nou, het gaat mij nog meer om het idee dat de beesten het zelf leuk vinden. Maar mensen dat kunnen dat jou jouw... alleen niet vertellen. Mensen vaak, kunnen jou vaak, en... wijs maken dat er drie giraffen in je tuin staan. Ja, lulop. Kijk, <laughs> lul <op. Die> <laughs> een mooie vrouw uit Kramp heb ik begrepen, maar het maak je weg, niet wijs. <laughs> Ik zat vanavond naar een voetbalwedstrijd te kijken en toen zeiden ze van dat er een giraf, giraf liep. Maar dat bleek gewoon een man te zijn, heel groot en een hele lange nek. Maar... Nee, maar zegt, nu zeg je ook, ik zat naar een voetbalwedstrijd te kijken. Ja, ja ik kijk. Ik, ik kijk naar alles. Ja, maar je luistert kijkt. Of je voelt, nee, ki kijk, voelt kijkt. kijkt. Ja, ik zeg toch ook tegen jou niet tot horens, maar dan tot ziens. Ja, dat is waar. Ja. ja. Nou, ik, uh, nee, maar ik... Ik, ik vraag me gewoon af waarom die kuddes uh, kraaien eroverheen kunnen vliegen uh, terwijl, terwijl er zoveel sneeuw ligt. Ja. Wat, wat eten ze dan? Ja. Nee, het is duidelijk. Ik ga mijn best voor je en, doen. En als het niet lukt, dan, dan, dan denk ik echt dat die boer dat gedaan heeft. Ik het. <lacht> het blijft die boer. Hè? Maar ja, die, weet je, die boer die heeft drie giraffen om te onderhouden, die heeft af en toe een beetje afleiding nodig. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb het wel begrepen dat de giraffen ontzettend gek genoeg gegaan. <lacht> ja, dat is waar. Ja. Ik ga mijn best doen, Frank. Dank je wel voor je vraag. Oké, okay, dank je wel voor een heerlijke programma waar ik elke week kan luisteren. Da da dank je wel weer voor het compliment. En tot ziens. Tot ziens. <lacht> ja. 0801121 Robin. Ja, daar ben ik. Hallo. Hallo. Ja, uh, het ging over uh, Canada, hè? Ja. Oh, ja. Ja, uh, uh, CDN. Ja. Uh, nou ja, het verhaal is... Uh, de officiële uh, volledige naam van Canada... is Dominion of Canada. Uh, okay. Dus het... Uh, ja, Dominion, dat is een onderdeel van het Britse gemeentebest. En dat is het nog steeds. En uh, om een of andere reden hebben ze dat dus omgekeerd. Dus CDN staat voor uh, Canada Dominion. Nou, wat raar. Ja, maar misschien als je het uh, omkeert dat dat minder goed in de mond ligt... of dat dat verwarring uh, schept met andere landen. Uh, met ja, andere of andere afkortingen, ja, ja inderdaad. Ja, ja maar ja. het is dus Canada Dominion, dat is de afkorting. En hoe weet jij dat nou weer? <laughs> omdat, ik iets, ja, omdat ik gewoon geïnteresseerd ben in... Uh, in aardrijkskundige dingen. Ah, okay. ja. Dus jij zegt ook van, nou, ik overweeg een vakantie naar de Canadian Dominion. Can Canada uh, Dominion. Nou, zeker, want ik heb er ook familie zitten. Dus oh. uh, ja, ik ben er al eens geweest ook. En, uh, ja, dat is zeer aan te bevelen. En want, want de vraagsteller die kwam erop omdat hij het uh, aan het einde van films, waarschijnlijk dus dan Canadese ja. films, zag staan. Ja. Maar hij heeft dan ook, uh, uh, uh, het wordt dus ook op andere plekken gebruikt. Ja hoor, uh, het is ook het uh, officiële, uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, het uh, landkenmerk uh, op auto's. Oh, Oké. Okay. Ja, nou, ja. zullen Canadese auto's, die gaan voornamelijk uh, als al de grens overgaan, natuurlijk naar de Verenigde Staten. En niet in Europa, hier kom je ze niet tegen. Maar, uh, nou, nooit eigenlijk. Maar uh, nou ja, het is dus uh, CDN, CDN, Canada, Dominion. Oké, okay, want ik kreeg, ik kreeg ook nog uh, door dat het um, de afkorting voor Canada CA is, eigenlijk officieel. Uh. Dat is misschien uh, op uh, internet zo, uh, voor, uh, hoe heet dat, het, het kenmerk, hè? dus uh, uh, .ca of zo. Oh, oh dat, zou dat zou kunnen. kunnen. Ja, oh, ja, dat, dat weet, weet ik eigenlijk niet. niet. Nee. Dat, uh, hey, ik mail dat in uh, oh, oh, Canada, zo... maar dat is altijd .com. Dan ja. hebben, hebben we een vraag helemaal beantwoord en dan duikt er weer een nieuwe op. Maar dan kan ik even mooi aan de chatters vragen, die weten dat soort dingen. Ja, Wat, en... Ja, uh, wa, ja wat, hoe, heet dat, hoe heet dat wat achter de punt komt? Dus uh, de, uh, bij België is het .be en bij Nederland is het uh, .nl? Ja, dat is toch dat? een landcode is dat. Een landcode in, ja. een, in een uur. Een extensie krijg ik dat, zie je? Daar een zit extensie, op ja. En er is en... trouwens een hele leuke, want volgens mij heeft Jan Mayen, dat is een onbewoond eiland uh, in de, in, bij de Noordpool. Dat yeah. hoort nog bij Europa, dat heeft zijn eigen... Uh, <laughs> extensie? <laughs> ja, <laughs> alleen, uh, dat is alleen maar voor uh, um, ja, wetenschappelijk... of ja, militair gebruik of zo. En wat, maar wat is dan de extensie? Uh, nou, JM, denk ik dan. Oh, oké. Okay, ja, okay. ja dat, ik heb het nou niet paraat. Uh, <laughs> maar dat zal het wel wezen. Uh, ik vind dat het... Ik, je hebt hele mooie. Je hebt ook bijvoorbeeld FM. Uh, FM. Uh, hm. En wat, wat betekent dat dan? Ja, dat komt ook van een of andere een klein uh, toestandje. Maar dat, in de radiowereld vinden mensen dat leuk om als extensie te hebben. Nou ja, je hebt ook van, uh, ik, ik heb ooit samengewoond in een studentenflat met een radio-zendamateur. Ja. Uh, oh, ja, uh, ik weet niet of dat nog speelt, maar die gingen elkaar kaartjes sturen... als ze dan radiocontact met elkaar hadden gehad. <lacht> en dan zijn er van die zeldzame kaartjes... onder andere een eilandengroep ergens voor de kust van uh, Vietnam... wat uh, een piratennest is en omstreden. Nou, als je daar een kaartje van krijgt, uh, dan kan je dat dus weer op Veilingen verhandelen. Ah, ja. oké. Okay. <laughs> ja. Even kijken, ja, dat is zo leuk, hè. Want het wordt, tij, via nachtzuster.net praten mensen mee met dit programma via de computer. En die is, uh, FM is de afkorting van de federale staten van Micronesië. Oh ja, ja. Ja, en dan heb je nog uh, uh, punt .tv en het is van het eilandje Toevalu. Ja. Oh ja, ja, ja, ja. ja ja ja ik had iets met de aardeskunde dus en ja, oh ja. was, was even wat moeilijker maar uh, tv uh, ja toevallig ja. ja en nu wil ik heel graag weten van wie uh, van wie toch die extensie wat de extensie van Canada is uh, ja, nou ja, ik, ik, ik, ik heb wel eens gemeld met een ja. neef van mij. Maar, maar, die, maar die heeft gewoon zijn eigen website, dus gewoon .com. Ja, nee, maar ik krijg het al, al weer via de chat. CA, zeker, ja, inderdaad. Jack. Ja, nee, dan is dat duidelijk. Ja, kijk, bij Nederland is het gewoon .nl. Maar Nederland wordt natuurlijk ook wel eens afgekort als NED of NETH. Ja. Nou ja, de, de, uh, zo, zoals je het wil, hè. Nou ja, laten we het gewoon ook bij NL houden. Ja. Dus spreken wij dat nu af? Moet iedereen zich eraan ja. houden? goed. Maar goed, CDN <laughs> is dus Canada domain. Heb je nog meer le leuke geografische weetjes? Uh, oh, heel veel. Maar uh, nog even over die uh, oogknipperingen. Ik ja. uh, daar wordt vast. Uh, ik weet niet of daar nog iemand aanvulling op heeft hoor. Maar ja, volgens hoor. mij is het antwoord heel flauw. Oh. Dat is namelijk, uh, de, ja, kijk, uh, het hoornvlies moet bevochtigd worden. Dat is bij alle zoogdieren ja. het geval. En de frequentie waarmee dat gebeurt, dus de, ho de hoeveelheid knipperingen per, uh, zeg, per minuut. Ja, ik denk dat je daar gewoon geen goed antwoord op kan geven. Dat is biologisch zo bepaald. Ja, dat dacht ik al. Dat is gewoon het aantal keer dat nodig is om het goed vochtig te houden. Ja, ja, ja. dat is gewoon evolutionair zo. Hmm. Nou, wie weet wat er nog over gemummeld wordt. Hé, hey, ik kom er net achter. Dat wist ik natuurlijk wel. Maar ik, ik zit ondertussen te communiceren in de chat. Maar ik kom er net achter dat ik nachtsuster.fm heb. Eh, nou, dat is toch maar leuk? Dat is toch niet in Micronesië dan? Nee, maar dat kan gewoon hoor. Ja, Heb ik cadeau gekregen van, uh, van, de, van een aantal chatters? Nou ja, waarschijnlijk is dat domein ook wel heel makkelijk te krijgen. Ja. Omdat het niet zoveel gebruikt is. Ja, kost weinig, maar het is wel leuk. Ja, nou, <laughs> ik ben ook erg benieuwd. Misschien komt dat nog in de uitzending terug, zolang ik nog wakker ben. Want, ja. uh, nou, uh, Want je valt uh, over wel wat bijna Over nou Nauru dan is, dat was laatst ook in het nieuws. Dat wat? is het kleinste staartje op de wereld. Zeg nog eens. Nauru. Nou, dat ligt vlak bij micronesium. Althans, Ad, relatief. Ja, ja, dat was ooit heel rijk door de fosfaatwinning, maar is nou, dat is nu uh, helemaal uitgeput. Dus ze zijn nu een beetje arm geworden en vooral heel groot probleem, dik. En ik geloof dat meer dan de helft van de bevolking leidt aan diabetes. <laughs> Het is helemaal niet grappig, maar op een of andere manier moet ik er toch om lachen. Nou ja, uh, het is een beetje galgumor. Maar uh, ik hoorde dat van de week, ik dacht van oh wat vreselijk eigenlijk. Ja, <laughs> en wat, maar... wat moeten ze nou doen met zijn achtduizenden dagen? Ach, ja, dat <laughs> kan heel gezellig zijn. Uh, ja, gezellig met zijn alle Je kent iedereen. En de, de extensie uh, heb, krijg ik inmiddels ook alweer door, is .nr. Dat is ook wel een mooie ah, zeg. Nou, ziet. Uh, ja. het is helemaal interactief. Nou. Ja, verder nog vragen? Want ik zoek het zo even voor je op, hè? Um, nee, hoor. Ik, oh. uh, uh, nou, ik, er komt er vast één boven als ik de horen neerleg. Maar ja. uh, <laughs> maakt niet uit. Ik, ik vind het al heel leuk dat ik uh, direct de eerste keer verbinding had. En uh, ik vind het heel... Ik, ja, het is een tijdje geweest, dat vraag en antwoordprogramma uh, s'nachts. Ja. Ik vind het hartstikke leuk dat je weer terug is. Je bent een tevreden mens, ik hoor het al. Uh, ja, als ik me, zolang ik uh, de gelegenheid heb om s'nachts op te blijven. Goed zo. Nou, blijf lekker op, vind ik gezellig en uh, dan ga ik weer verder nu. Ja, akkoord. Goeiedag. Uh, succes met de uitzending, ja. ja, dankjewel. je ja. Uh, Nienke? Ja, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Goedemorgen. Ja. Nou, wat je wilt. Uh, ja, ehm. Ja, um, ja uh, C-T-I-N. Ja. Ik heb zelf in Canada gewoond. Oh. Uh, dat dus, nu, uh, zeggen ze, dat is Canadian. Canadian. Canadian Broadcast. Ja. Dus als bij een film of wat dan ook, dat, gebruiken ze dat. Ja, maar, maar dat komt dus van uh, Canada Domein, hoor ik net. Of die term ken je ja, dan dat, maar niet? Uh, dat is. Uh, dan kan het ook gebruikt worden, maar ik word oh, okay. voor twee dingen gebruikt. Okay. En hoe lang ik, woon je al in Nederland, Nienke? Wat zegt u? Hoe lang woon je al in Nederland? Ik woon uh, uh, 45 uh, jaar oh. in Nederland. Ik, ik vind Nienke niet een hele Canadese naam. Nee, maar ik, uh, ik, ben, uh, ik ben net in Nederland ge geboren, toen dus zijn ah. dat vandaag. Ah, oké. Okay. Ah, dus je was al wel Nederlands. Ja, dus ik heb nog, uh, ik, ik schrijf uh, tientje per week met Canada. Ach, ja, en dat komt bij 1 B, L, achter. Oh, oké. Okay. En dan schrijf je echt ouderwetse brieven? Ik schrijf gewoon Engels. Oké. Okay. Ja, maar de, de, echt papieren brieven nog of kaartjes? Of? Nee, ik schrijf op de internet. Oh, ook dat wel. Oké. Okay. Ja, soms ook wel zo'n brief, maar meestal toch wel. Uh, mm -hmm. Ja. Mailen. Ja, mailen. Okay. Nou, dankjewel, Nienke, dat je even belde. Ja. En misschien tot de volgende keer. Ja. Dag. Okay, dag. Goeiedag. 0800 1121. Kun je nog steeds bellen met vragen en antwoorden. En dit is Milo en het liedje heet Hoe toepasselijk Canada. I'm gonna move to Canada, yeah I've made up my mind Leave everything behind I'll catch a plane, fly away from this rain I'm gonna move to Canada, I'm gonna meet Neil Young I just know we'll get along Show up at his house, convince him I'll pick up my guitar and play a couple of my songs. I get home from the office where I've worked all my life. I pick up my guitar and play a couple of my old songs. A couple of my old songs. A couple of my old songs, my old songs. and I think, damn, Neil Young would have loved these songs. He would have loved these songs. Ik vind Milo een beetje een held. Dus een Belg en alles wat hij aanraakt verandert in goud. Oftewel, alles wat hij zingt vind ik in ieder geval mooi. En dit was Canada van uh, zijn hand. Uh, Fred, goeienacht. Goedenacht. Hallo. Dag. Uh, we gingen het over zonnepanelen hebben. Oh, dat is altijd leuk. Ja. Heb je ze op je dak? Ik heb er uh, ik heb op mijn balkon heb er vier staan. Oh. Drie van een set uh, en één uh, apart. En die maken ongeveer de helft van mijn stroom die ik per jaar gebruik. En wanneer kwam het moment dat je, dat je dacht van ik zet van die dingen op mijn balkon? Nou dat is, uh, het is uh, we hebben twintig jaar geleden een windmolenvereniging opgericht. Oh. En die heeft een paar windmolens en, die, en omdat we geld over hadden hebben we dus, <laughs> uh, hebben we dus uh, projecten gemaakt. Alle leden uh, wat sets met zonnepanelen. Maar dat hoor je toch nooit van mensen. Dat ze, we hadden geld over. Ja. Dan ging iets goed met die, met die windmolens. Ja, juist wel. Ja. En, uh, ja. Maar twintig jaar geleden al windmolens. Ja, toen hebben we de vereniging opgericht. En we hebben nu uh, een paar windmolens staan. En die, uh, nou, die betalen zichzelf ze af. En uh, er blijft altijd wat geld over. En daar doen we dan dus uh, zonnepaneelprojecten. En dat doen we niet alleen voor de leden, maar ook voor maatschappelijke organisaties, oh. en die ondersteunen we ook. En uh, die windmolens, waar staan die? Die staan uh, hier rondom Den Helder. Ja. Daar waait het natuurlijk altijd, dus daar moet je windmolens zetten, <laughs> en dan levert het ook nog wat op. Ja. En hoe zit het dan met de energieleveranciers in jouw huis? Wat komt er allemaal binnen? Nou, kijk, in principe neem ik mijn stroom af van, van uh, een. Uh, ik mag een bedrijf niet noemen natuurlijk, hè. Hmm. Van uh, een van de energiebedrijven die uh, alleen maar duurzaam stroom levert. En uh, de andere helft wek ik zelf op. Maar het is nu mode, al die duurzame stromen en dergelijke. Maar jij was er dus twintig jaar geleden al van doordrongen. Ja, ja, nee, dat, uh, dat klopt, ja. En wat, uh, wanneer kwam het moment dat je daarmee bezig ging? Uh, dat was uh, ongeveer zeg maar, 1988, 89 ja, wij waren al voor het milieu bezig met uh, onze kerngroep... de Heldere van de Vereniging Milieudefensie. Ja. En dit is uh, ja, een voortzetting daarvan. Wij wilden niet alleen maar bij woorden houden, maar ook bij daden. En dan eventjes, ik begrijp dat het belangrijk is... maar vind je het nooit vervelend dat er allemaal van die dingen op je balkon staan? Uh, nee, want kijk, ik zit op, een, uh, op het gericht en zonder mijn zonnepanelen is het hier bijna niet uit te houden. Want het heet niet voor niets uh, zonnig den helder aan Zee. Hè? Hey, heerlijk. Dus ze ja. fungeren ook nog een beetje als buffer. Ja. En jij weet het antwoord op de vraag van André: of er iets mogelijk is, een soort lens waardoor, waardoor intensiever de zon op je zonnepanelen schijnt? Ja, het zou, het zou wel goed wezen als bijvoorbeeld uh, als je een dag met bewolking hebt. Dat je dan wat meer de lichtinval kan uh, vergroten. Maar kijk, uh, zo'n set heeft ook een maximale capaciteit. En volgens mij als je daar nog veel meer gaat toevoegen. dan, uh, dan zo, die, die panelen die wekken dus gelijkstroom op. En dan heb je een omvormer erbij. En die maakt van de... Gelijkstroom maakt die 230 volt wisselstroom, dus wat er in je net zit. Ja. En dat kun je dan gebruiken, maar dat ding heeft een maximale capaciteit. En als je dus daar veel meer mee wil gaan opwekken, ja op een gegeven moment, dan vliegt volgens mij dat ding in de brand. Ja, ja daar zit wel een zekere logica in natuurlijk. Ja. ja. Je kan dan wel een zwaardere omvormer kopen. Ja, die, dan kun je er meer panelen kun je er ook aanzetten. Maar dan, uh, ja, dat kost ook veel meer natuurlijk. Ja. ja, ja, ja. En wat, wat maakt het voor jou uit met die zonnepanelen op je balkon, qua financiën? Uh, nou, de helft van mijn stroom. Ik, uh, ik gebruik zo'n 1200 kWh per jaar. En van zo'n 600 kWh wordt opgewekt door die panelen. En de overige stroom, ja, die koop ik gewoon in, hè. En, hoe, en hoeveel geld is het dan dat het jou scheelt? Ja, bijna, bijna niets, want uh, uh, uh, word, uh, ik betaal bijna geen centen voor de stroom. Oh. Uh, <laughs> kijk, al die energiemaatschappijen die, ja. die lijmen ons met z'n allen voor de stroom, maar ze hebben ons nodig om gas af te zetten. Want driekwart van je rekening is gas. Ja, dus dat maakt eigenlijk voor hen niet eens zoveel uit. Nee, ja. maar mij gaat het om, die stroom moet ook nog een keer opgewekt worden. Ja. En ja, kun je het met zonnepanelen of windmolens opwekken, dan is dat veel duurzamer. Ja, ik vraag me af, wat kosten dan die zonnepanelen? Nou, die zonnepanelen die zijn dus van de winst van onze vereniging betaald. Ja, bij en... jullie wel, maar als ja. ik ze op mijn balkon wil hebben? Uh, nou, reken op uh, nou, zo'n 3500 uh, euro's per set van uh, drie panelen, zijn ja. grote panelen. Daar moet ik heel vaak de wasmachine voor laten draaien. Ja. Om ja, het er weer ja, uit ja. te krijgen. Ja. Nou kijk, het is inderdaad waar dat zonnepanelen zijn duur, maar dat komt omdat uh, ze, ze houden de prijzen duur natuurlijk. Ze moeten ze gewoon in massa in massa maken, maar dat ja. beloven ze steeds. Maar daar komt nooit wat van. Dus uh, ja. en vandaar. Dat het nog steeds duur is. Wie weet komt het nog. Ja. Nee. Maar ik hoop wel dat. Uh, ik heb wel eens met mijn spiegel zo zongericht gestaan. Ja. Die, die zon die gaat natuurlijk steeds verschuiven. Dus om dus meer opbrengst te krijgen door spiegels of, uh, of zo'n lens, ja, ik denk dat het een moeilijk probleem wordt. Want hm. die zon die, die uh, draait weg steeds. Ja, die verplaatst zich natuurlijk. Dus ja. Die oplossing moet hij maar vinden. Ja. Nou ja, hij is er druk bezig mee als hij nog een paar ritjes heen en weer rijdt. Uh, hij is je ja. denkt veel na tijdens het rijden. Dus, uh... En hij mag het uh, desnoods met mij uitproberen. Ach, dat is leuk. Ja. Ja, dat is samenwerkingsverband. Uh, oh, jee, ja, ik wil zeggen waar zit je, maar dat wisten we natuurlijk inmiddels wel. Ja, dan moet hij eventjes naar jou toe rijden. Ja. Maar wie weet dat er nog een uh, samenwerkingsverband kan ontstaan hier. Prachtig. Ja. Nou, ik wens je alle succes, hè. Dankjewel. Jij bedankt. Okay, Dag. Doeg. Dag. Loek, goeie nacht. nacht. Hallo. Hallo. Z zeg het maar. Uh, ja, ik zat even na te denken op verschillende punten, maar onder andere over dat uh, knipperen van de ogen. Ja. Yeah. Uh, dat heeft niet alleen te maken met uh, vochtig te houden, tenminste. Oh. Nou, het punt is als je iemand goed in de ogen kijkt, dan zie je dat er in het wit van zijn ogen zitten wel bloedvaatjes, maar door bloed heen kijken, dus het, door het het doorzichtige gedeelte van je oog, je ooglens, ja. is een beetje moeilijk. Ja. Dus in het hoornvlies, dus het doorzichtige gedeelte, daar zit geen, zitten geen bloedvaten. Nee. Dus de enige manier waarop dat, het is wel levend weefsel, dus de enige manier waarop dat voeding kan krijgen en als er wat mis is, witte bloedlichaampjes tegen infecties en dat soort dingen, is via traanvocht. Oh eerlijk? Ja. Dus ik zit gewoon een beetje witte bloed, bloedlichaampjes en, uh, en voedsel voor mijn ogen te knipperen? Ja. Nou... Wat zitten we toch knap in elkaar, hè? Ja, dat, uh, dat is echt. Uh, ja, daar word je elke keer word je daar weer een beetje stil van. Ja, nee, vroeger had je, ik, ik zag hem toevallig laatst weer voorbij komen. Vroeger had je een soort tekenfilmserie waarin alles uh, in het menselijk lichaam werd verbeeld uh, door poppetjes. Is Harry's. Ja, of wat was het ook? Ja, ik weet het. Harry's uh, Kidney en dat soort dingen, hè? Ja. ja. Ja, precies, ja. En dat, dat, dat is toch wel super om uh, op die manier te zien inderdaad wat voor, wat voor bizarre functies je lichaam allemaal nog heeft. Maar deze kende ik nog niet, hoor. Nee, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel van die dingen. Overigens, wat mij eens te binnen schiet, er was niet zo heel lang geleden, weet ik nog, dat de mensen kwenden ze van mij geweest in Alfraan de Rijn. Daar hadden ze ook een of andere uh, expositie waarin ze zoiets hadden nagebouwd. Dan kon je geloof ik door het dak dartsbosel... het... Ja, ja. Heen wandelen, of was dat nou in een ziekenhuis? Nou, ja. hier, ergens was dat. Ja, dan kon je door het menselijk lichaam heen lopen voor ja. je gevoel. Van, dan kun je eens even goed zien hoe het allemaal. Uh, dan was je dus eigenlijk ook een soort bloedvaatje. Ja. Als je dat nou, ja. het is ja. leuk. Maar ja. er is trouwens ook een film van, hè? Dat, uh, ja. Nou, ik weet, ik weet alleen nog dat, dat. Wat was dat nou? Recal Wales, geloof ik, dat er erin speelde. Maar oh, een ja, verschrikkelijke film. Oh, dan moet ik even kijken, want dan nou ben ik ook weer. De, die film dat ze uh, verkleind worden en het uh, lichaam ingaan. Ja. Overigens, die, die informatie het is natuurlijk die daarin zit... die is behoorlijk geromantiseerd. Maar het klopt wel, hoor. Oh. Want anders kreeg je natuurlijk alle dokters in opstand. Nou, ja, dat weet ik niet, hoor. Ik heb ooit, dat is lang geleden... maar toen had ik een filmrubriek op 3FM. En dan ging ja. ik altijd naar de nieuwste film... met iemand, uh, iemand uit het vak... En dat nee. was, was verschrikkelijk leuk. Want in die tijd kwam de film The Devils Advocate uit. Over, ja. uh, over advocatenkantoor. En toen, daar ben ik toen naartoe geweest met de jongste strafpleiter van Nederland. Die werkte bij Moscoviets advocaten ja. toen in die tijd. En uh, dan gingen we naar die film en dan kijken van nou, hoe realistisch. Nou is dat ook een film ja. waar wel dingen gebeuren die niet uh, heel re realistisch zijn. Maar um, uh, ja, dat, dat, wat dat betreft zijn films vaak... Uh, veel onrealistischer nog dan je dan je denkt. Als ik een film kijk over een radiostation, dan zit ik ook te kijken van, oh, hoe hebben ze het kunnen verzinnen? Ja. Wat denken ze zelf? Ja, ja maar wat, er, wat dat is natuurlijk ook zo. Het moet een mooie film worden. Maar aan de andere kant, eh, Amerikaanse, vooral Amerikaanse vanwege al dat ge, ge, je zegt dat nou zelfrechten daar, ja. die eh, als die een patiënt krijgen die iets in een film gezien heeft. ...en uh, die dan bepaalde dingen gaat lopen vragen op het, of vertellen dat die iets wil hebben op het spreekuur... ...dan is dat alleen maar lastig, dus ze krijgen daar enorm veel commentaar op. Daarom zijn er ook bepaalde series, bijvoorbeeld uh, MASH. Ja. Wat je daar, ja. wat daar klopt, ja, dat klopt. Ja. Ze hadden gewoon op een bij bijgehaald en die zorgden wel dat het een beetje klopte. En afspannend genoeg is het toch wel. Ja. Ja, ja En dan daarom dan vooral zijn. op die medische dingen zijn ze wel eens wat kritischer. Je kunt er niet altijd op vertrouwen natuurlijk... Vooral ook omdat het met dit soort dingen gewoon een vaak oude kennis is, maar het zijn ook vaak geen nieuwe films. Maar het, is, het, het klopt wel, hoor. Vaak. Het, althans, je moet het even nakijken. We hebben tegenwoordig het internet voor, maar het is niet altijd zo belachelijk als je inderdaad bij andere dingen wel eens ziet. Nee, dat is. Het, uh, dat, uh, ja, ja ik, ik vind het nu. Uh, ik moet niet te veel naar die serie. Er is nu ook zo'n medische serie die heet House. Oh, ja. Daar moet ik ook niet te veel naar kijken, want dan, uh, dan denk ik als, ik, als ik eens een keertje ergens, uh, ergens een, een, een pukkeltje heb, denk ik, oh, ik moet naar ah, dokter House. Maar gespecialiseerd in wat ze in de medische faculteit noemen de, de zeldzame postzegel. Ja, ja. De, de, de zeldzame postzegel, ja? ja. Ja, en een zeldzame postzegel, dat is dan wat de hoogleraren staan te, te brullen van, dat is er eentje die je misschien één keer in je leven tegenkomt, ja. maar die mag je niet missen. Nee, precies. Dat is natuurlijk super interessant. Ja. ja, dat wel. Maar daarom, dat zijn allemaal van die, van die dingen die. En daar zijn het ook nog dingen die men wel weet te verklaren. Want er komen natuurlijk bosjes patiënten in ziekenhuizen. waarvan alle artsen staan van. Nou, dat weten we nog niet. Vooral in de combinatie en zo. En ja. bij huis gaan ze dan net zitten uitvissen. dingen die ze dan wel weten. En, dan, en, en alle alternatieven die ze dan wel weten. Ja. En, ja. Het is niet realistisch. Zo gaat dat niet. Nee. Maar uh, het is wel, uh, ja, het is niet onwaar wat ze daar zeggen. Als ze nee. het een of andere ziekte noemen, dan bestaat die wel en wordt ja, die op die manier behandeld. En dan kloppen de symptomen ook wel. En, uh, ja, van ja. die ziekte, ja, maar of je dat op die manier kan krijgen en of het dan zo afloopt. Ja, ja het is wel een prachtige serie. Er zitten een paar prachtige gegevens altijd in. Ja. Het is wel goed gedaan, ja. Ja, en het is ook de manier waarop ze het... Uh, het is een beetje een, een, een format, als je er een beetje doorheen kijkt. Ja, maar ja. Het, het is wel <laughs> zo dat er zitten veel, hele uh, leuke wendingen vaak in. Ook als je er ietsje meer van af weet... Dat, dat je inderdaad ziet van verhip, ja, daar kan je natuurlijk ook aan denken. Ja. Het is wel, we hebben het nu over House. Ik hoop niet dat iedereen afhaakt omdat mensen die serie niet nee. kijken. Maar um, uh, heel in het begin van de serie, we, wat jij nu zegt over dat format... Heel in het begin heeft, die man die heet volgens mij Ger Apeldoorn. Dat is uh, uh, een uh, comedyschrijver, een schrijver, columnist. Die heeft daar toen een column over geschreven waarin hij de structuur van die serie... Uh, op een rijtje zetten. Dus dat hij altijd zei: van nou zo, voor het eerste reclameblok uh, constateren ze wat hij heeft. Na het ja. tweede reclameblok uh, krijgt hij een uh, dodelijke, uh, uh, bijna dodelijke oh aanval. God, ja. en, uh, ja, het was een fantastische analyse. Ik ben nog wel eens op, op zoek Klopt. geweest naar dat artikeltje ja. weer. Ja. Omdat het nog klopte, ook. Ja, dat was erg en pas veel later in de serie is ook iemand wel eens een keer doodgaan. Ja, Terwijl he. dat natuurlijk, als je met zoiets in het ziekenhuis komt, dan heb je 70 80% kans dat je het niet overleeft. Nou ja, niet als je bij Dr. House komt hè. Nee, daarom. Die dat is punt. zo knap. Ja. Oh, Goed. Dat ja, we... lijkt Dr. Kildare wel. Ja, <laughs> dat, is te, dat is te lang geleden hoor voor mij. Nee, ik dat ben... begrijp ik. Maar voor de e ouderen Ja, precies, die zijn er wel. Nee, maar daar bedoel ik ook mee te zeggen: het is al zo'n zo hele oude traditie van de, de, de welwetende, alwetende. En de dokter met wie je bij alles kunt aankomen, die ja, je altijd helpt. Altijd prettig om naar te kijken. Heel ja. gerustgevend. Ik wil ze graag, graag weten. Man ook. Ja, nou ja, inderdaad. Ik ben benieuwd. Um, hoe nou die film heet, waarin ze uh, verkleinen. Incredible en het... Voyage. Heet die zo? Ik dacht het wel. Ik oh, okay. zou het even op moeten zoeken. Nou. Het was of Rackle Welsh of Sophia Loren. Daar komt het in voor. En hij is ergens. Het is naar nou een boek van uh, Asimov dan. Oh, echt? Dat is een. Uh... Allermeest bekende science fiction schrijver. En die ja. uh, had ook een hoop. Uh, heeft hij voorspeld toch in het verleden wat. Uh, ook een hoop voorspeld ja, wat nooit we, werkelijkheid heeft. Ja, Jules Verne ook. Maar ja. uh, kijk, dan kun je altijd zeggen van. Hij voorspelde dat. Jules Verne voorspelde dat we naar de maan zouden gaan. Mm -hmm. Alleen een schot in een kanon hadden we nooit overleefd. En de raket ik daar aan gedacht. Maar nu ga je op alle slakken zout leggen. Dat klopt. <laughs> maar wat, wat, ik hoor toch wel een, een hele hoop parate kennis. Hoe komt dat? Nou, ik heb uh, geneeskunde gestudeerd. heb ja. dat niet helemaal afgemaakt, maar wel, wel jarenlang... via wat, wat medische dingen en medische opleiding bezig geweest. En waarom heb je het niet afgemaakt dan? Uh, omdat uh, de, de, de, de centjes... Ja? ja? Wat een ja, narigheid. Ik had voor die tijd ja. wat anders gestudeerd. En uh, toen op een gegeven moment wij de centjes op. Ja, ja dat is en tegenwoordig je kunt ook heel weer zo, hè? zeker ja. toen werken bij een geneeskundestudie. Ja. ja, ja. En het duurde dan ook nog jaren en jaren en jaren. Nou ja, dat is een kwestie. Ik weet iemand die was. Uh, alle respect overigens voor de man, die was uh, conciërge bij het conservatorium. Die heeft in, ik geloof dat hij er 12 of 14 jaar over gedaan heeft, maar die <laughs> is dokter geworden. Ah, dat is toch ook wel bijzonder. Ja. Nee, jammer, ja. want ik hoor toch die interesse wel erg borrelen. Dus dat is toch uh, jammer. Ja, maar ik je heb nog zin... wat aan rampenbestrijding mogen doen en daarom oh. we nog wel levens kunnen redden. Godzijdank. Dus. Oh, nou, dat is, nou daar zijn we in ieder geval allemaal heel blij mee. Hè. Dank. Nou, en bedankt even, want en zo komen we, daar komen we allemaal op dankzij het knipperen van de ogen. Ja, overigens, had je ja. wel eens geprobeerd, uh, Canada, C-N-D hardop uit te spreken? C-N-D? In het Engels. C-N-D? Ja, nee, niet als letters, als woord. Kunde. Kunde. Precies, ah, wat een vieze woorden gebruik jij. Kunde. Kunt. Oh. oh, ik ga gauw ophangen. Ja, dat bedoel ik. Ja, dag Loek. ik. <laughs> Doei. 0800 1121 henk ja, dag Achmed, met, met Henk Procé uit Leeuwarden. Dag Henk Procé. Allereerst even bedankt voor de mooie kaart die je gestuurd hebt. Ach, heel graag gedaan. <laughs> <laughs> ja, ik hij, ben er maar hij, druk hij prompt, mee. Hij Prompt in het atelier. Ach, nou dat vind ik fijn om te horen. Ja, ik heb wel een beetje ergens RSI aan overgehouden aan het feit dat iedereen post ging sturen. <laughs> maar ik, Five het, of het waren mooie dagen. Ja. ja, het was echt heel leuk. Ik heb een, een, een, een, een, probleem, een probleem, een vraag... Ja. Ik las van een week in de gids stond een, uh, een, een, een site waar je kon bezoeken, dat ging over hotel, de boerenkamer. Staat in een gids, dus dat, dat is niks normaals. Dus ik klik dat eens aan, want ik was nieuwsgierig hoe dat er allemaal uitziet. En er uh, doe ik die site aan en uh, ik ga hem bekijken en dan trek ik de bladzij wat naar beneden. En dan zie ik daar een, een, ja wat het is, een klein beestje. En dat kruipt erover. Dus ik zit te mappen op mijn scherm. <lacht> ik denk dat dat, dat moet er weg, hoe kind dat nou? Maar dat blijkt, dat blijkt, dat beestje, dat blijft er anders niet als ja, een soort achterom draaien. Nou is mijn vraag, hoe kind dat nou dat zo'n beestje op zo'n scherm tevoorschijn komt? <lacht> Heb je een computer voor je? Ja. Als je nou www.hoteldeboerenkamer.ml. <laughs> oh, oh, oh. Wacht even hoor. Want het, het is allemaal wel in. De, het, er moeten natuurlijk 78 radio-uitzendingen via deze computer. Dus... Oké. Okay. Hmm. Even kijken. Even kijken wat er gebeurt. Ik, uh, ik zie kippen. waar zit er een beestje dan Henk? Uh, nou je hebt www hotel de boerderij oh, ja. en dan moet je de bladzij wat naar beneden trekken. Uh. Zie je? Ja dus heb je ook zitten map om hem er weg te krijgen? Nee, nee nee nee nee maar wel proberen met de cursor om hem te pakken te krijgen. Er zit, ja. zit zo'n. <laughs> heel... net een spelletje. Er zit een miertje of een uh... ja, ja ik ken dat miertje wel van de van MSN, dan kun je ook een, een, elkaar boodschappen sturen. Dan kun je ook zo'n miertje erin zetten. Hij loopt oh, wel oh, steeds dus hetzelfde het is, rondje. Het is, ja, het je denkt een, toch niet een, dat het een echt beestje is, Henk? Oh. <laughs> <laughs> nou, ik heb erop op zitten, maar heb ik denk ik moet ophouden. Want, uh, dus dit, dit is iets wat, wat, uh, wat door de, de webmaster uh, erin wordt gezet. Ja, maar Henk, lief, lieve Henk. Weet ja. je, denkt toch niet dat als ik hier in Hilversum naar dezelfde site ga kijken en ik zie hetzelfde beestje. Ja. Dat het dan een levend beestje is dat we zowel in Hilversum als bij jullie daar kunnen, kunnen, kunnen zien? Ja, dat, dat, dat was mijn vraag. <lacht> het is, uh, ik, ik heb het vandaag ontdekt, dus ik denk. Uh, en ik was wakker. Ik denk, nou, dit is net iets verachtens om, uh, om op te lossen. Maar dus, dit is puur een, een technisch iets wat ze erin gebracht hebben. Ik, ja, dat, ja, ik denk zelfs dat het, ik denk dat het gewoon een getekend beestje is. Dat het niet eens een... Uh, het, dat, een echt beestje Nee, het is niet bijvoorbeeld een gefilmd beestje of zo, maar het is een getekend beestje. Knap hè, dat ze het kunnen maken. Nou, mijn gedachte was al van, ik denk, aan hey, je naar de hotelboerenkamer en je krijgt dit allemaal in je bed. <laughs> het is geen reclame het voor geen reclame. het hotel. Wat ga je er nog naartoe? Nee, maar nee. Ik, als je dat daar ziet, dan word je nieuwsgierigheid gewekt. Ja, en dat doen ze natuurlijk We hebben voor. zelf ook wel eens in, uh, in Noord-Holland. Uh, uh, dat doen we dan meestal met vrienden van de fiets. Ja. En ook op een boerderij gezeten. Dus ik was gewoon nieuwsgierig. En ik denk: Gut, daar vliegt zo'n beestje heen en weer, man. Maar... Nou, dan is het probleem opgelost. Ja. En uh, jij bent wat dat er gaat misschien. Uh, Weet je er iets meer van? Oh, ja, nou ja, ik, ik krijg wel ook ontzettend de neiging om aan mijn beeldscherm te gaan zitten krabben. Om het ja. beestje toch even te voelen hoe het maar. hoor uh, je ook niet... van kruipen. Maar Henk, je hebt niet te krassen in je beeldscherm zitten nu toch, hè? Nee, nee, nee hoor. Nee, nee nee, nee, nee, nee. Ik ben wel voorzichtig. En ah, je moet je eigen site nog even noemen, want jij maakt zulke prachtige schilderijen. Ja. Dus dan roep het ik, gewoon uh... nog maar even. Het toevallig heb ik uh, vandaag een schilderij nog eraf afgeleverd. Ja. Dat is www.procgalerie.nl. Kijk. En Proce schrijf je met p r o c double e Ja. En, en ik... ik heb daar ook hele mooie kunstkalenders en ja. mooie kaarten. Uh, ik, ik vind het heel mooi wat je maakt. Dat ja? Is, uh, ja? Ja. Mooi. Ik heb het nou, allemaal ik heb er, ik kijken. Ik heb een tijdje terug ook in Kampen op een kunstmarkt gestaan. Ja. Dus misschien Waarschijnlijk gewoon bij mij voor de deur, want daar is de kunstmarkt altijd. Ja? Ja. Oh, dus ik kan bij je aankloppen. Ja, dat moet je zeker doen. <lacht> maar ik ga niet op de radio zeggen waar mijn huis woont. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, want één ding viel me tegen, dat je, dat ze, ze hadden daar geen toiletten. Nee. En als je dan ergens heen wou, dan, uh, ja, dan deden ze daar moeilijk over. Oh, nou dan kom je de volgende keer bij mij plassen hoor, <lacht> Het is, uh, dat is geregeld, goed. Oké, okay, nou, doen we. Bedankt voor de vraag, maar ik neem hem even niet mee in het overzicht. Want nee, volgens nee, mij is het nee, gewoon nee. een getekend het, beestje. Dit was ook een opbelling, want ik, ik, ja, je ziet dat en je denkt, nou, hoe, hoe bestaat dat? Ja. Maar dan is dit een, gewoon een technisch kunstje. Maar jij, heb je nou, het nog heel even voor mij? Maar zit je me nou in de maling te nemen of dacht je echt dat er een beestje in je computer nee, heel zat? Nee, ik dacht, man, ik heb op pomp zitten huffen. <laughs> Zo is het maar dus, eh, Om dat ding er weg te krijgen. En uh, nou, uh, ik heb boven mij een grote computer te staan. Nou zit ik in de kamer beneden, want mijn vrouw slaapt nog. Ja. En we hebben een kleinkind uh, uh, te logeren. Oh jij van hoe oud? Uh, vier jaar. Ach. Hef ja, dan die is naar Praag toe om, uh, om kleren in te kopen. Ja, dan gaat ze dat in Praag doen? Ja, nou zij werkt voor film en, uh, en, en ja, wat zou ik zeggen? Uh, uh, ze heeft bijvoorbeeld Soldaat van Oranje heeft ook uh, mee de kleding ontworpen. En uh, en die is dan, ja, dan En in het Fries te zeggen, een paak en wetten, die zijn er goed om even op de kinderen te pakken. Oh, maar dat vind je hartstikke leuk. Alsjeblieft, en dit is een echt echte, leuk kind om. Oh. Uh, ja, daar genieten we met volle teugen van. Oh, gelukkig. En zit het kind ook achter het beestje aan of dat dan weer niet? Nee. nee. <laughs> die, die combinatie is nog niet gemaakt. Nee, nee, nee dat laat ik graag vandaag zien. Nou, maar dan moet je eigenlijk even gaan slapen, Henk. Want dan moet je morgen een uh, uh, gesprek op niveau mee, met de vierjarigen <laughs> kunnen voeren. En ik kan je uit ervaring vertellen dat dat niet altijd meevalt. Alsjeblieft. Ja. Dank je wel voor het bellen. Tot een volgende keer Ja, en bedankt uh. aan je me horen wou. Ja, nou dat doe ik altijd graag. Tot een volgende keer. Yo. Dag. Doe. 0800 1121. En uh, ja, de, de dochter van Henk die uh, helemaal in de kleding zit. Nou, de meeste mensen zitten in hun kleding. Maar deze, deze dochter die, uh, is op zoek naar pra of in Praag op zoek naar mooie, mooie kleren. En daar sluit dit liedje dan weer mooi bij aan. Bruce Springsteen en Girls in the Summer Clothes. Down on Blessing Avenue. Lovers they walk by, holding hands two by two. A breeze crosses the pole. Bos. boss. Bruce Springsteen heet hij gewoon. Girls in the Summer Clothes was dat. Wel, zeg ik gewoon nog maar weer eens een keer. En dan ga ik overschakelen naar Willem. Goeienacht, Willem. Goeienacht, Astrid. Wilt u nog iets toevoegen over de zonnepanelen? Ja, dat klopt, ja. Nou, ga je gang. Nou, ja, het, uh, het is eigenlijk het volgende als met, met windenergie. Uh, degene die belde over de... Maar we hadden het over zonne, zonnepanelen. Dus ik zal het bij houden. Ja. Uh, degene die belde over, uh, over de zonnepanelen... die, uh, die maakte zich uh, zorgen... als die uh, te veel uh, zonne-energie had... dat er dan wat, uh, wat zou ontploffen. Ja. Wat, wat mis zou gaan. Ja. Nou, uh, uh, uh, dat, is, uh, dat is niet zo. Uh, uh, hij moet het alleen uh, dan uh, uh, aansluiten op zijn, uh, op zijn uh, uh, aansluiting, uh, op zijn stroomaansluiting. Huh? Dus uh, hij moet het aansluiten dus ja. uh, die zonne-energie op zijn uh, op zijn stroomaansluiting, uh, sal waar ook de stroom op uh, uh, uh, uh, uh, no no normaal ook de stroom uitkomt en waar de uh, zeg maar de, de stoppenkast. Oké, okay, het ligt ongetwijfeld helemaal aan mij, maar ik begrijp niet wat het te maken heeft met de vraag uh, uh, of er lenzen over je zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Waardoor de, de zonnestralen intensiever op de zonnepanelen terechtkomen. Nee, nee, nee, nee daar ging het ook niet, uh, oh. niet op. En maar maar uh, het gaat... Uh, ja, daar, daar kom ik zo op. Oh, maar we uh, hebben nog maar één minuut. Hè? Dan gaan we naar Rachid Finch, de nieuwslezer. Oh, je, je hebt nog maar één minuut, ja. ja. Wat, wat, wat, wat ik niet snap is dat ze dat uh, nog steeds niet hebben uitgevonden. <laughs> uh, want het uh, bestaat al sinds eind zeventiger jaren, uh, zonnepanelen. Ja. En toen, uh, en toen was het wat kleiner. Dus ik... Uh, uh, het is voor kleinere uh, dingen gedaan. Onder andere voor kleine radiootjes en ja, ja. klein, ja. kleine dingetjes. Dus, uh, maar, ja. het, maar het ligt echt vast aan mij, Willem. Maar wat is nou je vraag? Nou, uh, nou wat ik moet uh, zeggen: hij hoeft ja. niet bang te zijn dat er wat, uh, wat kapot gaat. Maar dan moet hij het uh, wel aansluiten op zijn. Uh, uh, op, de, op, de, ...op de kast. Uh, Oké. Okay. Maar ja, dan moet hij uh, eerst die lenzen nog vinden waar hij naar op zoek is. Nou, dank Willem. Uh, ja, ja. Een goede nacht nog en veel zonneschijn gewenst morgen. Ja, ik hoop dat er iemand van Rent uh, uh, belt. Uh, ja, want... we wachten het af. Uh?